Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Het Oogziekenhuis in Rotterdam zegt dat er tijdens de jaarwisseling 17 mensen met oogletsel zijn binnengebracht. Een aantal van hen is inmiddels geopereerd. Het aantal mensen met letsel is vergelijkbaar met 2020, toen het Rotterdamse ziekenhuis 18 mensen behandelde. De vorige twee jaarwisselingen waren er minder vuurwerkslachtoffers, omdat er vanwege corona een verbod op vuurwerk was ingesteld. Ook dit jaar was er in gemeenten als Nijmegen en Schiedam een vuurwerkverbod. Maar daar werd toch veel afgestoken. De politie leek ook nauwelijks te handhaven. In de grote steden zijn tientallen mensen opgepakt. In Amsterdam onder meer omdat er zwaar vuurwerk naar omstanders en agenten werd gegooid. Volgens de politie zijn er geen agenten gewond geraakt. De veiligheidsregio Hollands Midden, waar onder meer Leiden en Gouda ondervallen... spreekt van een drukke jaarwisseling zonder grote incidenten. De Amerikaanse zangeres Anita Pointer van de Pointer Sisters is overleden. Ze stierf gisteren op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Anita scoorde met haar drie zussen in de jaren 70 en 80 hits als Jump en I'm So Excited. Door het overlijden van Anita is alleen de oudste zus Ruth nog over. De andere twee zussen overleden in 2006 en 2020. De Pointer Sisters wonnen in totaal drie Grammy's. Kroatië is vanaf vandaag aangesloten bij de euro-landen. Het land is al bijna tien jaar lid van de EU, maar de euro was er nog niet ingevoerd. Het land moest van Brussel eerst voldoen aan strenge economische eisen... over onder meer de inflatie en de nationale schuld. Dit jaar kan in Kroatië ook nog met de oude munt, de Kuna, worden betaald. Kroatië hoort vanaf vandaag ook bij de Schengenzone... waardoor reizigers uit Nederland en andere Schengenlanden niet meer door de paspoortcontrole hoeven. Het weer op veel plaatsen bewolkt en grotendeels droog. In de loop van de middag vanuit het zuiden regen. De temperatuur ligt dan rond een graad of 12. Dit was het Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. En viel in onze regio op de A10, knoop het Koenplein richting knoop het Amstel. Tussen Osdorp en amsterdam het hier kleine 10 minuten vertraging.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 Bibberend loopt er langs de straten. Arme bedel nog rond. Al de wegen zijn verlaten. Niemand waart zich buiten, zelfs geen hond.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 een stoep er neer en hij hoort de kinders blijde binnen een kerst liet zingen voor de heer zijn bevroren handjes vroom gevallen, slaapt hij in en god verhoort hem dan als we zorgens vroeg het lijkje aan het spouwen, viert hij het keurstfeest bij de Engels: Stille nacht, heilige nacht, Glorie Sis Deo, schoonertje klein zal vol verstand, eeuwig hier boven bij het kerstkind. Ja, een bijzonder goede morgen, luisteraars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 aangepaste uitzending, want uh, ja, Kerstmis. er hoort natuurlijk alleen maar mooie kerstmuziek bij om een beetje in de stemming te worden gebracht. Kerstmis, veelal zo aangeduid door de Rooms katholieken of kerstfeest. Voor de protestanten is oudsher een oudsher belangrijk midwinterfeest. Door christenen wordt dan de geboorte van Jezus Christus gevierd. De evangelisten Lucas en Matthäus beschrijven de geboorte van Jezus in de Bijbel. En het kerstfeest wordt in de westelijk-christelijke wereld en in sommige kerken van het Christendom gevierd op vandaag 25 december. December. En dat betekent het komende uur gewoon gezellige, vrolijke kerstmuziek. En als opening horen Johnny Jordaan, het kerstliedje. Onderweg zometeen, Billy en Wilke Alberti. Met een opname 1978, kerstmis. Ook uh, Hollandse kerststerren met onze kracht. Maar eerst hoort u hier Piet Bambergen en Wilma Landstroon, het lieve kerstman. Ik zeg een hele goede morgen op deze kerstochtend. Graag heb ik jou een cadeautje.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 Kadootjes die maken me blij U weet een klomp met een zeiltje Dat past zo heel goed bij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 Ik draag uw hartje op mijn eigen hartje, dan gaat het zeker niet stil.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 Luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. het raam de lichtjes gaan weer aan en ook de straat is feestelijk. Je ziet de sneeuw niet waar als meer. Het is een sprookjesweer. Het kerstfeest wordt door iedereen gevierd. Een kerst in stille nacht en hoort de kerstman lacht en in de verte klinkt een torenklok. De kerstboom staat ook weer bij iedereen in huis zodat het feest opnieuw gezellig wordt. The. Uh.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 Maar wat moet ik daarmee Als jij vandaag Niet bij me bent Allang wil je weg Maar hiervoor Had je nooit een argument Ik wilde jou niet kwijt Vooral niet in een man Waaraan je overal aan denkt Dat jij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 Wachtig deed ze nogal raar. Er werd niet meer gesproken of gelachen met elkaar. Zonder jou, maar dat zul jij wel weten.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 tegenwoordig met de ledlichtjes of natuurlijk gewone lichtjes en allemaal kerstpaal en natuurlijk bovenaan in de boom een kerstfeest. De kerstfeest voor ons, dat hoort u nu met André Hazes. Ik moet nog een kerstboom kopen Nog kaarsen en engelen aan Want thuis staan te wachten op mij Heb ik nodig, want dat maakt me De boom op met zijn en de kinderen die zingen stilletjes. Ja, dan zie ik nog eens een beetje.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 Glimlacht over kerstmis is, maar steeds voor iedereen. Donkere dagen, waarin het licht zo helder schijnt, brengen tot samen. En ieder jaar weer tot een eind, de komt steeds nader. De Border. Ik zie hem nog gaan, wanneer hij des morgens moest borren. Al was het geen vet pot, dat borders bestaan, toch deed hij het zonder te morren. Want ondanks zijn armoedje leek,